De Voedsel- en Warenautoriteit waarschuwt consumenten voor een partij Gerookte Zalm, waar de salmonella-bacterie in kan zitten. Een partij van visfabrikant Foppen uit Harderwijk blijkt niet veilig voor consumptie. De vis is geleverd aan onder meer Albert Heijn, Aldi en supermarkten die inkopen via organisatie SuperUnie. De Gerookte Zalm is ook geleverd aan groothandels en viswinkels. De Voedsel- en Warenautoriteit heeft de winkels en groothandels verzocht de vis niet te verkopen. De vrouw die vanmorgen 700 meter werd meegesleurd door een vrachtwagen is een vrouw van 26 uit Nijmegen, dat zegt de politie. Ze kwam bij het ongeval om het leven. Rond vier uur vannacht werd de vrouw door de vrachtwagen geraakt in het haven- en industriegebied in Nijmegen. De chauffeur merkte pas veel later dat haar lichaam onder de truck vast zat. De man is verhoord, hij had niet gedronken. Het weer? Vooral in het noorden kans op een bui. Ook morgen geregeld buien. In de middag opklaringen. Het wordt dan een graad of 16. Dit was het NOS Journaal. ANB verkeersinformatie. De files van de avondspits zijn weg, maar er zit nog wel een probleem op de A15. Van Gorkum naar Nijmegen staat file tussen knopen Deil en Geldermalsen 5 kilometer. Er is daar al een hele tijd een spoedreparatie aan de gang na een ongeluk. Drinkerijstrook is dicht. Ook de andere kant op veroorzaakt dat file vanuit Nijmegen tussen Tiel en Geldermalsen 9 kilometer.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 Zijn lekkerste saus. Nu verzameld op een 3-CD-box. Paul Garrick. Collected. Nu overal verkrijgbaar.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 VPRO. Brands met boeken. Wim Brands. Ja, welkom. En voordat ik de gast van vanavond introduceer... en iets vertel over het boek dat hier op tafel ligt... eerst een hele korte, eenvoudige vraag aan iedereen die nu luistert probeer je even voor te stellen hoe de toekomst van de aarde eruit ziet. Dat lijkt een hele grote vraag. Waar denk je aan als je aan de toekomst van de aarde denkt? Maar doe het maar even, heel kort, nu. En stel dan straks tegenachter, als dit programma ten einde is... die vraag nog een keer. Dit zeg ik, omdat ik vanavond ga praten over... De ontdekking van de aarde. Het grote verhaal van een kleine planeet. En ik ga praten met Peter Westbroek. Welkom, Peter. Peter Westbroek schreef dat boek onlangs. Hij is emeritus-hoogleraar geologie. Hij was verbonden aan de Leidse Universiteit. Hij gaf overigens ook les aan het Collège de France in Parijs. Hij was daar overigens de eerste hoogleraar. Nederlander. De eerste Nederlander, Nederlander. ja. De eerste Nederlander na Erasmus. Zo zeg ik het goed, hè? Ja, en Erasmus heeft die aan dingen die niet aanvaard. Dat moet ik er wel even bij zeggen. Jij wel. Want zijn boeken werden verbrand en zo. Hij durft het niet Peter aan. Westbroek, welkom. Nogmaals. We gaan praten over dat boek van je. De ontdekking van, van, van de aarde. Om te beginnen is het, is het leuk misschien... als ik even uh, vertel dat ik je opbelde om je uit te nodigen... en dat je toen gelijk zei, ja, laten we maar geen u zeggen. Want ja, voor een geoloog, wat bedoelde je daarmee... Nou, ik ben natuurlijk gewend om over hele lange tijdschalen te denken. En hele grote dingen. Weet Je je kijkt een beetje als een astronoom naar de aarde. Ja. En uh, als je dan dat allemaal in je opgenomen hebt. En je doet dat de hele tijd. En je ziet ineens dat mensen wriemel. En om dan weer u te moeten zeggen. Dat kan ik bijna niet. <laughs> en dat kost me het grootste moeite. Als je het niet erg vindt. En euh, nou ja, ik hoop dat dat allemaal kan, want dan, dan verspreek ik me voortdurend. Nee, maar dat gaat allemaal lukken hoor. Okay. Maar dat, dat, dat tijdsbesef, hè? Ja. Wat, wat betekent dat bijvoorbeeld? Dat ben ik ook wel even benieuwd naar de introductie. Wat betekent dat in je alledaagse leven? Want je zegt, ik reken in zulke grote schalen uren zo, dat geloof ik dan wel. Ja, nou dat betekent gewoon dat je, je eigenlijk daarmee vereenzelvigt. En probeert de hele geschiedenis van die planeet. Van, dat zijn 46 miljoen eeuwen omdat het duizelt dat, me nu dat, al, hè? Ja, mij ook. En dat kun je ook helemaal niet meer begrijpen. Maar dat gaat me door je hoofd heen. En dat is ergens iets... Ik kan er niet meer mee ophouden. Ik bedoel, ja, zeker als je zo'n boek schrijft. Maar het is natuurlijk mijn vak en ik doe het al zo lang. Dat is altijd maar weer waar je op terugkomt. Je doet het al en... zo lang. Je beschrijft in de ontdekking uh, van de aarde. Ja. hoe je. En dan ben ik vanaf zijn of je 13 of 14 jaar oud was. 14 was. 14. Beschrijf het maar, wat doe je dan? Oh, nou ja, goed. Uh, ja, ik, ik was natuurlijk een ontzettende, eigenlijk een beetje een suffert. Zoals zoveel van die kinderen op die leeftijd, die lopen wel te suffen. Jij sufte? Ja, altijd eigenlijk. Wat deed je eigenlijk. dan? Suffen. Gewoon, ik liep gewoon, het was, we hadden vakantie. En uh, nou ja, ik, uh, ik, ik, ik ging aan de kant van de weg zitten en zo. En ik had een steen in mijn hand en toen zag ik een andere steen... en gaf ik toevallig een klap op, zo, blop, weet je wel. Toen viel die andere steen uit elkaar. En wat zag ik daar? Een, een, een waanzinnige structuur. Een prachtige signatuur. In witte kalk. En ik zag dat. En ik, ik besefte ineens van... Jeetje, dit heeft nog nooit iemand gezien. Want dat komt het uit de binnenkant van die steen. Ja. Ik heb een ontdekking gedaan. Ik, weet je wel, zo'n suffert. En iedereen dacht altijd dat ik toch niks voorstelde. Ikzelf het meest nog van allemaal. En toen kwam dit... En ik dacht, ik heb een boodschap uit een heel verre verleden, een verre wereld. En Ik dacht aan de nou ja, geweldige, toen al eigenlijk, aan die geschiedenis die daar wel achter zou moeten zitten. Ik wist er helemaal niks van, ik had nog nooit zoiets gezien. Als je goed kijkt, zie je het, is iedere stoepgrant ongeveer stikt het van een fossiele. Maar dat wist ik toen natuurlijk nog niet. Deze was zo mooi. Ja, zo is het gekomen. Dan eigenlijk dat je zelf ineens denkt van... goh, ik heb iets ontdekt wat nog nooit iemand gezien heeft. Een soort openbaring was het. En dat was voor jou eigenlijk het toen besluit ik, om Nou, dit geologiek. wil ik verder. Precies, dit wil ik verder de rest van mijn leven doen. Daar heb ik nooit meer over hoeven nadenken. En die, die studie, geologie, nou. heb je wat dat betreft ook niet teleurgesteld? Ja, heel erg. Uh... Wel? Nou, ik kijk eens uh, in allerlei opzichten. In de eerste plaats bleek ik het helemaal niet kunnen. In het begin was ik zo over, die. die... Die colleges, daar snapte ik helemaal niks van. En het was allemaal even moeilijk. Ik dacht, dit kan ik helemaal niet. Ik ben veel te stom daarvoor en zo. Maar ja, ik had die keuze al eenmaal gemaakt. Dus ach, we gaan maar door. We zien wel waar het schip stond. En ik ben maar doorgegaan. En pas na jaren begon ik te begrijpen hoe ik moet. Het eerste, eerste jaar heb ik twee tentamens gedaan. Dat was al heel weinig. Ja. En daar, heb ik, daar ben ik voor gezakt. Dus ik dacht, nou ja. Enfin, we zijn doorgegaan en toen begon ik het te begrijpen. En op een je handigheid in. Dan zie je dat het echt geen moer voorstelt. En dat je het dus gewoon kan leren. En dat zeg ik nou weer aan mijn kleinkinderen. Maak je niet ongerust als het in het begin niet lukt. Gewoon een beetje doorzetten en dan wordt het vanzelf wel leuk. En ja, dan vind je die geologiestudie echt wel aardig. Maar er was één ding. Ik wilde altijd met fossielen... De gang. Hè. Dat was mijn eerste aandrang geweest. En Waarom? Ik... Door die steen die je ja, ja, mee dat de sloeg. De die weer sloeg? Ik wilde eigenlijk het verhaal achter de stenen vertellen. Het verhaal dat de stenen die hebben een boodschap hebben. En dat is ook zo. Stenen kunnen spreken, dat is hele geologie. Gaat er gaat over niks anders dan de stenen spreken eigenlijk. Ja, de de keien lullen noemen ze het ook wel eens. <lacht> <lacht> nou, en, nou, en, en, en ik dacht, nou, dat ga ik doen. Maar ja... In die, soort, in die geologie was dat helemaal een vak geworden wat versteend was zelf. Kijk, dat is wel weer mooi. Hè? Dat is ja, weer het is vak zelf versteend. Voor, ja, want wat gebeurde daar? Je had het allemaal fossielen. En hadden ze allemaal verzameld uit lagen. En daarmee kon je... Dat was de grap waar ze het voor gebruikt. Dat is heel belangrijk trouwens. Dat je daarmee ongeveer de ouderdom kon inschatten van die gesteente. Ja. Wat je dan moest doen, is ze allemaal in laadjes en vakjes doen... En dan moest je ze determineren aan de hand van de literatuur. Dan zag je al die oude folianten moest je dan hebben. En dan keek je dan in. Nou, zal die soort wel zijn en die is zo oud. Nou, dan zal dit ook wel zo oud zijn. En zo stelde je zo langzamerhand een hele tijdschaal. de hulpje meebouwen. Dat was eigenlijk de gedachte die er zo'n beetje achter zat. En ik merkte meteen ook dat ik totaal ongeschikt daarvoor was. Want wat gebeurde? Ik pakte, als ik dan bij zo'n zo paleontoloog daar in de kamer kwam in dat instituut... Dan lag daar al die doosjes met allemaal prachtige fossielen... die die man eindeloos aan gewerkt had. En dan pakte je zo'n fossiel. is een leuke zeg. Nou, dan keek ik daar zo naar. En keek van en dan wou ik het weer terug doen. En dan wist ik niet meer uit welk doosje het kwam. En dat was iedere keer. Ik dacht, dit moet ik niet doen. Dus dan heb ik wat anders bedacht. Ik dacht, ik wil weten hoe die, gestenen, die beesten hebben geleefd wat voor leven, wat voor boodschap ze hebben. Dus ik heb gewoon gereconstrueerd... aan de kant van een hele kleine collectie fossielen... die ik echt kon overzien. heb ik gekeken. En dat lukte ontzettend goed op een, een of andere manier. waren ontzettend leuke fossielen. Die dat... Het is eigenlijk wel heel leerzaam. Door je onvermogen om te kunnen ja. klassificeren... Ja. ben je... En de dingen het... terugstoppen in doosjes vooral. De dingen terugstoppen <laughs> is... in doosjes. Ben je, ben je het grote ja. verhaal van hè, de geschiedenis ja. van de aarde gaan. Uh... Ja, dat, en dat begon dus bij dat, die kleine schelpjes van mij... waar ik mee op gepromoveerd ben. Die waren ongeveer anderhalve centimeter in, in doorsnee. En ja, dat vond ik ontzettend. Ik die zag je ineens leven. Het waren allemaal kleine lullige steentjes. En die zag je ineens dat dat een geweldig verhaal... ook de hele evolutie van die dingen kon je er zo uithalen. Als we nou even naar in beelden denken. Hè? Ja. Uh, dat daar begonnen we ook al mee. Ja. Jij zit langs de kant van de weg. Je slaat de steen in tweeën. En je ziet, oh, die, je ziet die binnenkant. Ja. En je, je vermoedt die ouderdom. Ja. Je gaat geologie studeren omdat je die stenen wilt laten spreken. En die geschiedenis van de aarde ja. wilt snappen. Ja, dat was je, voor het, Alleen die fossielen had ik nog toen. Maar, waar, maar waar, je, waar je boek ook over gaat. Kun je een moment tijdens je studie herroepen. Dat je ergens was bijvoorbeeld bij een... Bij een excursie of wat dan ook, waar je de onmetelijkheid van dat vak opeens voor je zag weer. Maar nou, ik kan wel een excursie die ik zelf geef. Dat, kan, dat doe ik nu. Ja. En dan ga ik graag, ja, ik allerlei plekken natuurlijk, maar ik ga graag naar Normandie. Dat vind ik altijd erg gezellig, want dan kun je ook zo lekker schelpen eten. Ik ben natuurlijk erg op schelpen geworden door dat werk. Ja. En, maar wat je daar dan hebt, dan rij je daar zo ergens naar het binnenland in en dan zie je daar ineens lagen zitten, die zijn helemaal, staan, helemaal verticaal. Ja. En dan komt er een horizontaal vlak boven, die snijdt die laag af. Of horizontaal, een beetje scheef. En daar liggen weer andere lagen op, evenwijdig aan dat afgesneden vlak. En dat heeft heel lang geduurd voordat je dat begrijpt. Ik heb het in het boek uitgelegd hoe dat werkt. En dan zie je dus uh, dat dat eigenlijk, dat, zoals geologen dat zijn gaan, gaan zien... is dat dat een, een gesteenten, die zijn heel langzaam op, het, op de bodem van de zee afgezet... In een heel erg ver verleden. Ja. En je kunt dat dateren. Hoe oud. Dat is het? in deze geval, in dit geval ongeveer 700 miljoen jaar of zoiets eigenlijk. Toen zijn ze helemaal in elkaar gekrompeld. Dat komt doordat er continenten zijn gaan verschuiven en weet ik wat allemaal. Zijn ze dus aan de rand van zo'n plaat gekomen? Plop, weet je, wel, helemaal scheef. Daarna is dat gewoon dat is er een hooggebergte gekomen in Normandië. Dat nog hooggeberg is dus helemaal weggeërodeerd. Al die stenen vielen uit elkaar. Dat gaat heel erg langzaam. Maar ja, je hebt echt de tijd. Dus dat valt dan uit elkaar in een paar miljoen jaar tijd. Zo'n heel gebergte gewoon met opgeruimd. En toen dat gebeurd was... had je dus eigenlijk een oppervlak waar je over kon lopen. En daar stonden al die lagen in. Dat oppervlak wat je over kon lopen, dat zie je daar in die, in die ontsluiting zitten. En dan zie je de andere lagen op liggen. Die lopen weer scheef. Ja. Maar minder scheef. En die zijn er op, weer op, Later is dat hele zakje weer weggezakt zijn er weer nieuwe sedimenten opgekomen. En dan zie je dan nog eens een keer een heel geberg opkomen. En wat denk je als je dat allemaal als je dat aanschouwt? Nou, ja, dat vind ik gewoon... En als ik dat aan de studenten uitleg, het wordt even stil, hoor. In de zaal, mag ik wel zeggen. Dan heb je echt twee keer een hooggeberg in een lullig landschap als Normandië. Ja, het is heel mooi, maar het is natuurlijk wel iets uh, genoegelijk, knus. En dan zie je twee keer een hooggeberg, echt een soort Himalaya of zo. Maar wat betekent dat voor de positie die je als mens inneemt, zeg maar? Dan sta je in het landschap en dan heb je weet van al die tijd. Ja, dat wij natuurlijk ook heel weinig voorstellen wat dat betreft. Dat we een kruimel zijn op de rok van ja, het universum of zoiets. Je ik moet voorstellen dat echt de menswording... Nou ja, dat heeft allerlei stadium De eerste, allereerste, zo 7 miljoen jaar geleden of zo. Maar ja, echt, de allereerste homo sapiens, 200.000 jaar. Nou, dat is natuurlijk op die tijdschaal echt een flits. Ja. Niks. En dat zijn wij. En dat is voor ons, wij doen altijd net, als je met mensen hoort praten... je zit zo al dat getwitteren en gedonderen allemaal... zo met optieke telefoontjes, weet je wel. Dan denk je, god, dat is allemaal echt... Die mensen die leven als een goudvis in een, in een vissenkom... die zich verbeelt dat hij de hele aarde beheerst, weet je wel? Ja. En het is allemaal niks. En wij moeten uit die vissenkom... Dat is ja? waar mijn boek over gaat. Ja, maar. dat is het. Je moet uit de vissenkom. <lacht> ja, precies. En je ziet het altijd weer terug. En mensen kunnen er bijna niet van afkomen. Ze denken dat zij de baas zijn. Oké, okay, okay. we gaan proberen, dames en heren, om uit de vissenkom te geraken. Nou, Juist, goed. dat gaan we dit doen. Dan heb ik nu een verrassing voor je. Dan okay. moet jij dadelijk eerst hè, ja. dit beschrijven. Dit is radio. Dit is namelijk Time. Het weekblad van deze week. En hier zien we wat die vissenkom... Betekent, wat zien we op de omslag van uh, Time? Daar zien we Clinton. En Clinton heeft in zijn hand een aardbolletje. Dat die ja. koestert zoals een oude dame haar poedeltje aait. Ja. Dit is de tragiek van de menselijke soort in optima forma. Dit is. De vissen komen, beschrijf maar. Nou ja, ik mag hem erbij hebben, want ja. dan kan ik erbij blijven. Ik vind namelijk ook dat, dat gezicht, dat bezorgde gezicht van Clinton... daar kan ik eindeloos om schateren weg. Ik vind dit zo'n krankzinnig beeld. Dan zie je die aarde als een soort, soort globe voorgesteld. Kijk je goed naar die aarde, zie je al die, al die kleurtjes op... en al die grenzen en zo, dat zijn allemaal landen. Ja. Wij bezitten de aarde, dat is onze illusie. Dat ja. wij de baas zijn en nu gaat Clinton gaat de heleboel redden, want er zijn zoveel problemen. En dat gaan we doen. En wat, wat, wat hij dan doet, is dat hij gewoon... Wat, dat is wat Balken en de vroeger noemden. Het, het rentmeesterschap. De rent, het rentmeesterschap. Ik kan nooit op dat woord komen. Rentmeesterschap. En wat betekent dat? rentmeesterschap? rentmeesterschap betekent... Wij stellen nu het zeeniveau, wat zo stijgt... stellen wij op normaal Amsterdams pijl. Punt. Weet je wel? Dat is, dat is Rentmeesterschap. Het is volkomen belachelijk gewoon. En dat is ja, waar al die christenen dan altijd over praten. Ik heb niks tegen christenen hoor. ik ben het zelf ook geweest. Een beetje ervan af. Maar ik kom weer een beetje. Alvast, Misschien er dat we nog opkomen. Er, er, er misschien ja, misschien dat ik dat in een latere ja. discussie. Maar, want ik moet daar nog veel van nadenken, moet ik zeggen. Maar, uh, maar hier zit Clinton met die globen ja, in zijn handen. In zijn handen. En, en wat, wat verbeeldt hij? En ook die manicure van die nagels. Die moet echt, die moet echt, het is een plaatje werk En zo keurig, zoals hij dat vasthoudt. En dat strelende van, van die aarde. En in werkelijkheid, ja, is het natuurlijk als je. Is het beeld van de aarde vanuit de ruimte. Dat is de aarde. Dat is de aarde. Nee, maar wacht even. Daar komen we zo op. Want ja. dat is een breekpunt in jouw boek. Maar nog even dit beeld van die Clinton die die aarde vasthoudt. Dit, wat, wat, wat symboliseert? Dit? Nou, dat wij de aarde kunnen redden. Kijk, de, we krijgen natuurlijk te maken met klimaatsverandering, met uitputtende grondstoffen, met, uh, hond, met een economische crisis. Niet te vergeten, ook allemaal mondiaal. Wij zitten met duizenden problemen. Het is een duizendkoppig monster. En als we één kop afslaan, dan Komen weten we dat er terug. twee voor <laughs> terugkomen, ja. zoals ja. de oude mythologie. He? Nou, en we hebben nog nooit eigenlijk uh, begrepen, dan blijkbaar, hoe dat echt is, wat onze positie in dat geheel is. Waar komt die hoogmoed? Dat is ook bijna christelijk, hè, wat ik zeg, maar... Nou, dat hoogmoed is, is wel een vorm van arrogantie natuurlijk. Het is arrogantie, nou, hoe je het toch... Maar het is gewoon komt totaal onbewust, want die maar... man die bedoelt het echt goed met ja, de wereld. maar waar komt die vandaan? Maar die vandaan komt daar, nou, die komt volgens mij uit het uh, zogenaamde geocentrische wereldbeeld. Stamt dat nog. Kijk, in de middeleeuwen dachten de mensen dat de aarde het centrum van het, van het heelal was. Ja. Ja? Dus wij zijn het centrum van het heelal. Dat betekent eigenlijk dat wij samen met God. Wij, de aarde was de mens, een toneel waarop alles plaatsvond. En die hele aarde, en ook de zon die bestond alleen maar. Dat dachten die mensen echt, die bestond alleen maar om ons licht te geven en warmte. Dat was de reden waarom er een zon was. En dat er schapen waren, dat had alleen maar een doel dat, ze, dat er wol was. En, en, en eten en zo, en voedsel en dat vlees en zo, weet ik, wat ze allemaal hadden. Melk gaven die ja. schapen ook. Dus dat was allemaal de reden. Alles was rondom ons. Wij stonden helemaal in het centrum van het heelal. En toen, en je moet je voorstellen, het heel comfortabel is ook. Ja, om zo te denken. Om zo te denken, heel plezierig. Maar het was al wel verbonden met een bepaald machtsstructuur op aarde. En dat is ook heel belangrijk om dat erbij te bedenken. Die machtsstructuur was het feudalisme. En wat betekent dat? Dat betekent dat er een hiërarchie op aarde is. God staat bovenaan. En de gewone sterveling staat helemaal beneden aan. En die moet eigenlijk voortdurend of brengen aan de God. En iedereen die daarboven staat, aan de kerk, aan de heersers... En die heersers, dat waren natuurlijk gewoon rovershoofdmannen. Ja. Maar goed, die, die, die moesten dat allemaal hebben. En dat was helemaal stabiel. En dat was de structuur. En dat moest zo blijven. En deze hiërarchische structuur vind je terug... in dat geocentrische wereldbeeld... waar de mens ook helemaal centraal stond. En eigenlijk ook die, de, de, de, de zon alleen maar om de aarde heen draaide. Ja. Toen kwam uh, Copernicus in eerste plaats. En later kwam er nog een hele serie andere luien. Die hebben stuk voor stuk stap voor stap dat wereldbeeld vernietigt. Want wat bleek, dat is een, wat we allemaal weten natuurlijk nu langzamerhand... maar nu is het gemeengoed dat de mens helemaal niet centraal staat... maar dat wij op een, een of andere marginale planeet zitten die rond de zon draait. Dat was het eerste. En nu weten we dat er miljarden planeten, dat heb ik net gehoord... Ja. in het zonnestelsel zijn. <laughs> en dat dat uh, die in het zonnestelsel, in het melkwegstelsel... en dat er miljarden melkwegstelsels zijn. Dat is dus helemaal geen fuck voorstellen. Begrijp je wel? Dus dat is een heel andere illusie. En dat betekent dat die hiërarchie, dat begon toen met die Copernicus ja. en zo, dat die, dat die, die hiërarchie van de, van de maatschappij, dat star wat die, wat die agrarische maatschappijen hadden, dat dat gewoon onver werd geworpen. Dat had dus vreselijke consequenties. En het begin van de wetenschap is dit geweest. En later, je weet wel van Newton en van, van Galilei. Die, wa die waren wat verder en die werden meer aangevallen. Want de kerk die verdedigde natuurlijk dat oude feodalisme. Maar hezen. intussen, en daar zal ik straks nog even op terugkomen... Vind je het hebben... te lang duren? Nee, vind je helemaal niet te lang duren. Oh, ja, ik bedoel, ik wou, ik wou het nog <laughs> even afstellen. Nee, dit is mooi. Nee. nee, dit is mooi. Je bent gewend om college te geven. dat ja, is wil goed. Nee. maar wat. Ja. Maar nee... Ik hou even Clinton in gedachten. Ja. Want die zit intussen nog steeds met die, die, die aardbol in ja. zijn handen. En die denkt nog steeds, wij mensen bepalen die, die aarde. Ja, wij zijn de baas. Ik ga nou in jouw college even een punt uh, aanwijzen waarop jij dan uh, kunt vertellen. Uh, wanneer er een hele belangrijke verandering was. En die ontleen ik ook aan je boek, De Ontdekking ja. van de aarde, namelijk 1968. Ja, precies de tijd van de provo's ja. en al die dingen. Die iedereen dacht, wat heeft dat nou eigenlijk feitelijk opgeleverd? Weet je wel, dat soort, dat, die, die, al die onzin met al die, uh, weet ik wat, de, de verbeelding aan de macht. En wat had je toen niet allemaal? Ik heb dat allemaal zelf natuurlijk meegemaakt. Het leuke is dat ik ook die, die tijd daarvoor ook, hè, dat ik ben al zo'n oude vent, dat ik dat allemaal mee ja. heb mogen maken. Nou, in ieder geval die tijd, daar hebben we altijd van gedacht... Nou, flauwekul achteraf natuurlijk. Niet in het moment zelf dachten we dat dat heel erg belangrijk was. Maar één ding wat je nooit mag vergeten... is dat we voor het eerst de aarde hebben gezien vanuit de diepe ruimte. Dus niet zomaar uit de ruimte, want Gagarin had dat in 1956 al ja. gezien. Maar daarna hebben ze gezien met het maanoppervlak erbij. En op dat moment zie je ineens die twee hemellichamen naast elkaar... en zie je het totaal verschillende geschiedenissen hebben gehad. Ontwikkelingen. En dat is zo wonderlijk dat de aarde zich altijd maar is blijven ontwikkelen. Steeds complexer is geworden. Terwijl die maan als heel vroeg stadium is blijven stilstaan. Ja, dat, dat, ik heb je daar een lezing over horen geven. Oh, ja. Die maan, die vergelijk je daar met iets. Dat is helemaal niks. Dat is, dat is gewoon stilstand. Nou ja, hij is heel belangrijk om ons, uh, om ja. ons planeet stabiel te houden. Maar uh, dat is dan weer geocentrisch geocentrische dag, natuurlijk. Maar in ieder geval, hij, uh, zonder maan zou het er ook niet zijn waarschijnlijk. Maar goed. Maar die aarde, die is voortdurend ja, aan het ontwikkelen. Aan het ontwikkelen en door blijven gaan. Ja, En dat is, als je daar de aarde in de begintijd... Dat weten we natuurlijk, kunnen we allemaal reconstrueren... Dat is het werk van die geologen natuurlijk. Dat je kan zien dat dat vroeger, astronomen astronoom... vroeger een gloeiende bol was. Uh -huh. 46 ja. miljoen eeuwen geleden. Gloeiende bol. Stel je even voor, een gloeiende bol van steen. Van gloeiende steen. alles gassen en alles zat daarin. En dat, dat was een, ja, in de Bijbel heet dat... -wa Ik weet niet of je weet wat dat. Het... Nou, dat betekent een totale chaos. Alles was één grote rot. En het was in beweging. En het stroomde. En het, alle kanten op. Maar dat ding is afgekoeld. Ja, want er komt er een heleboel energie in. Hoe oh, dat komt, dat doet er niet toe. Maar die energie. En dat werd steeds koeler en koeler. En toen op een bepaald moment is er een soort faseverandering opgetreden. Je ziet dan ineens een korst ontstaan aan de buitenkant. We lopen er nu nog op, op die korst, maar dat is helemaal geëvolueerd. Ja. En daaronder zit een mantel, een enorme dikke laag... van allemaal, ja, heel erg, van, nou ja, hete stenen. En daaronder zit de kern. En eerst krijg je een vloeibare kern, vloeit er. En dat geeft ons magnetisme. En daarbinnen zit de kern. Dus dat is een faseverandering. Plotseling zie je dan, ja, het is alsof je plotseling... bijvoorbeeld een schep zout in water gooit... En ineens lost het op. En dan zie je het water opklaren. Nou, dat is, dat is een faseverandering. En dit is er ook één. En zo heeft de hele aardgeschiedenis is een heleboel van, van die faseveranderingen doorgemaakt. Bijvoorbeeld het ontstaan van leven. He, dat, je ziet dus dat de aarde... Die, werd, uh, die was voortdurend in beweging, zoals ik zei. En die werd, dat ging afkoelen. Maar die beweging, wat bleef wel? Hij bleef zichzelf binnenstebuiten keren. En dat doet hij nou nog met die platentectoniek En al die continenten die bewegen. Dat betekent gewoon... dat. Al die materiaal die nu buitenop zitten, vrijwel alles... dat duikt gewoon de diepte in en komt heel diep in de aarde... en komt later weer naar boven toe en het gaat dan maar eindeloos traag. Maar wat je zag je toen, hè? 1968. Nou, toen zag je dus de aarde vanuit de ruimte. Ja, precies. En, uh, dat, wat, was, en die, dat verschil. En dat was eigenlijk natuurlijk een nieuw wereldbeeld. Totaal onbekend. Dat bedoel waren, ik. Maar ja, wat is het? Wat is het dat nou, was die het astronauten die dat zagen, dat moet je eigenlijk als, als astronauten. Want die hebben het in het echt gezien. Wij hebben alleen maar die foto ervan. Maar zij hadden dus, een, een, ze zeiden, dit is onvoorstelbaar mooi. Dit is van een schoonheid en die aarde. En ze waren helemaal hilarisch. En het waren natuurlijk van die keiharde testpiloten... En die kwamen helemaal als hippies terug. Dat is dat niet geloven. Ik heb er een boek over gelezen. En dat heb ik nog van meneer Poel, geloof ik. Heet die. Ja, Poel. Een En Die heeft daar ah, een heel leuk boek over geschreven. Over wat die daar allemaal meegemaakt hebben. En die waren helemaal... Ja, ze zagen dat. En ze waren verbijsterd. Het heeft hun leven totaal veranderd. En dat schrijven ze in al hun boeken. Ze zijn al meteen boeken gaan schrijven en weet ik wat. Want dat is wat ze gezien hebben. En dat was een, een, echt een ontdekking... In 1969 zijn ze toen echt op de maan gaan lopen. Ja. Maar het doel hier was om een beetje om die maan heen te... te, te maar als jij zegt dat nieuwe wereldbeeld. Ja. Wat, is het, wat, wat, wat was dat nieuwe wereldbeeld? Nou, het wereldbeeld, het, nou, Als je zo'n globe ziet, ja. zoals Clinton daar in zijn hand Ja, had, dat, Hij blijft ja, bij ons. Ja, graag. Want het is een, een, een precies voorbeeld hoe het niet moet. Ja, nou, Dan zie je dus daar al die landen op en zo. En je ziet ook ijzerscherp, vind je, vind je dus de, de oceanen aangetekend. En met scherp lijntje, dan zie je weer de continenten en al die landen er weer op. En weet ik van wat. Dus de hele aarde is ingedeeld en voor mensen. Als je vanuit de ruimte kijkt, zie je helemaal geen mensen. Dan zie je wolken en je ziet zeeën, oceanen... en hier en daar een continent dus er zo'n beetje doorheen schimmeren. En je ziet wat kleurtjes, wat, wat rood, waar de woestijnen zijn... en een klein beetje groen hier en daar bij het tropisch regenwoud. En ja, als je heel goed kijkt maar naar een grote verrekijker, dan zie je wel bijvoorbeeld iets, misschien die Chinese muur wel. Hè? Of, iets, of zoiets ja. dergelijks. Of misschien, nou, ik weet niet verder, maar niet veel. En dat is dus echt heel erg weinig. En dat is een planeet. Die planeet heeft gewoon zijn eigen geschiedenis. En wij zijn uit die geschiedenis voortgekomen... Wij zijn een product van de aarde. Ja. De aarde die heeft zich gaan veranderen. Die heeft die faseveranderingen doorgemaakt. Er is leven ontstaan. Dat leven heeft zich geëvolueerd. Dat kunnen we als paleontologen ook precies zien gebeuren. Er zijn nog steeds mensen die daar niet in geloven. Maar hou daar nou eens mee op. Dat is gewoon zo. Ik bedoel, daar kunnen we nou niet meer omheen. En dat zie je dan gewoon zich ontwikkelen. In grote fases. En, en ook, ook daarin weer van die faseveranderingen bedoel ik dus. Ja. En op een bepaald moment dan gebeurt er iets heel raars in dat leven. Er is een, één soort. En die, ja, die, die, die, dat is van familie van de chimpansees. Die chimpansees die zitten ergens een klein stukje in Afrika. Ze zijn er altijd blijven zitten. Maar deze gaat rondtrekken. En als je dat dan ziet, dan zie je dat in de loop van honderdduizend jaar... de hele aarde met diezelfde soort. En dat is geen één ander groot beest wat dat doet. En dan kijk je naar de aardgeschiedenis of de geschiedenis van de mensheid bedoel ik niet, dat, dat, 200.000 jaar. En dan zie je dat er eerst gewoon een paar mensen rondliepen, een handje vol zal ik maar zeggen. En dan blijft heel lang, gebeurt er niks. Dat is meer paleolithicum, dan had je die steentjes waar ze elkaar mee de kop insloegen, En dan zie je dat dat hele zaakje dan ineens terecht gaat het versneld. En dan zie je dat omhoog gaan, het aantal mensen neemt toe en we zitten nou op 7 miljard. Uh -huh. Ja? En dat is toch wel even angstwekkend. Dat is de angst ook van Clinton, die zegt daar moeten we wat aan doen. Hij wil geloof ik niet al die mensen vermoorden of zo. Maar hij wil dat op allerlei slimme manieren geloof ik oplossen. Ik weet niet, ik heb het stukje erbij niet gelezen. Moet ik eerlijk het gaat om het beeld. Het gaat om het beeld. Ja, het om... En, en dat wij maar... dus um, oerkracht zijn gaan ontwikkelen. En dat, is, dat noemen ze het civilisatieproces. Maar ik ga overigens even zeggen tegen de luisteraars... Ja. Ik praat met Peter Westbroek, emeritus hoogleraar geologie... aan de Universiteit van Leiden. En ik praat met hem over zijn boek De Ontdekking van de Aarde. Het grote verhaal van een kleine planeet. En beste luisteraars, ik kan jullie verzekeren... dit boek eh, belooft meer en vertelt meer dan de ontdekking van de hemel. Dat wou ik toch maar even gezegd hebben. Nou. Ik zeg geen nee. Nee, <laughs> dat moet je ook niet doen, Peter. Dat moet je niet doen. We moeten even terug naar dat moment. Dat is zo mooi. Dat, dat, je, dat je dus inderdaad vanaf die maan kijk, kijken we op die aarde. En wat ja. zie je op, op die afstand? Je ziet hoeveel mensen er dan ook mogelijkerwijs zijn. Ja. We zijn met heel veel. Maar je ziet ons niet... Ik zei, we zijn kruimels op de rok van het nou, universum. Maar ja. vanaf die afstand zijn we dat zelfs niet. Nee, nou, ik moet eerst zeggen, uh, misschien al grote woestijnen en zo... dat hebben wij wel vaak veroorzaakt, schijnbaar. Ja. Ik weet dat niet zo precies. Maar als dat natuurlijk, mensen, dan zie je wel die woestijnen. Dat zijn echt dingen van enige vergroten en die, die kun je dan wel zien. Dus woestijnvorming hebben wij beïnvloed. En op die schaal kun je wel wat zien, hoor. Dat moet ik er eerlijk bij zeggen. Dus het is niet helemaal anders, het is een andere bewolking. Ja. Enfin. Maar goed, jij zegt, wij zijn het product... Van ja. die aarde. En dat is essentieel. Ja. Wij zijn een. Uh, de, nou ja, zoals dieren. Het leven is gewoon aarde. Al het leven. Ik bedoel al alle, alle dieren, planten, maar ook vooral bacteriën die veel belangrijker zijn, die zijn. Dat is allemaal aarde. En dat zijn gewoon. Je moet je voorstellen dat. Je kunt de aarde ook als een chemisch, chemische fabriek opvatten. En daar kun je dan stromingen op de aarde beschrijven die door de, door de aarde heen gaan. En al die stoffen die er op aarde zijn, dat worden er steeds meer... door die differentiatie, die stromen door, door, dat, door die aarde heen. En die zijn op een bepaald moment zijn die zo ingewikkelde stoffen gaan maken... en zo ingewikkeld met elkaar gaan reageren. Al die stromen kwamen bij elkaar. En toen ontstond de eerste cel. Toen ontstond er iets wat, zichzelf, wat een kopie van zichzelf kon maken. Ja, dan moet je heel ingewikkeld. Dat kunnen ze nog geloof ik nog niet in de lab, zoiets. Nee. Maar dit wel. Dit is, dit is gewoon spontaan gekomen... Dat's, even daarover, voor de mensen die, die, die ja? nu luisteren, zeggen dat is spontaan gekomen. Er zijn ook mensen die zeggen: nee, daar ligt een design aan ten grondslag. Er ligt, ja, een, nou, daar ligt een goddelijk ontwerp aan ten grondslag. En daar heb jij ooit over gezegd: ja, dat is net zo onnozel als beweren dat een mierenhoop een douane kent. Ja, of een directeur. Of een directeur, ja. ja. Het gaat vanzelf. Nee, maar wacht even. Waarom is dat zo'n goede vergelijking? Design, geloof in design is even onnozel als geloven yeah. in een mierenhoop met douane. Ja, omdat dat gewoon niet zo is. En die mierenhoop, dat friemelt dat gewoon. En dat, wordt, en, dat, en dat bouwt zich vanzelf op. En ja. dat is ook heel ingenieus in elkaar, zo'n mierenhoop. Je moet er niet te min over denken. Met allemaal broedkamers en, en gangen ja, ja. om lucht doorheen te laten. En, maar die mieren, die weten niet beter. Die knoeien allemaal maar wat aan. En op hun, ze zeiden net, zit dat allemaal zo in elkaar. Dat er zo'n mierenhoop uitkomt. Weer een volgende mier op kunnen gaan maken. En dat is eigenlijk uh, de gedachte daar, daarachter dat dat gewoon. Een ja. Zelforganisatie heet dat. dat ja, van. maar we hebben het hier over een proces, dat kun je ook op de aarde betrekken. Ja. Van, van doorlopende verandering. Dat ja. is wat we toen ook vanaf die maand zo mooi konden zien. Want dat ja. is met die aarde door en door en door en door gegaan. er gaat nog steeds door. Ja. Maar er ligt geen. Er is nee, geen directie geen, bij aanwezig. Nee, het gaat vanzelf. Maar het is wel zo dat er natuurlijk een zekere. Dat vind ik altijd heel verwonderd. En ik moet je eerlijk zeggen, dat kan ik niet verklaren. Er zijn mensen die denken dat ze dat begrijpen. En dat gaat mij een beetje boven de pet. Ik heb me daar ook maar niet mee bezig gehouden. Maar wat. Uh, dan is dat er een soort opbouw is. Ik weet niet of je ooit Newton hebt gehoord. Die had zo'n mooie. Dat is wat die grote de chemie of ja. fysicus ooit. Die zei. Toen vroeg iemand van, hoe heb je dat voor elkaar gekregen? Hij zei, nou, dat is heel simpel. Ik stond op de schouders van reuzen. Ja. En die reuzen, dat waren gewoon zijn voorgangers in dat vak. En die hadden al het voorwerk gedaan. En hij hoefde alleen maar op die schouders te gaan staan. En toen zag die, kon hij net iets verder kijken. En dat, dat net de drempel was over. En toen is de natuurwetenschap ontstaan. Ja, uh, dat, is, uh, dat is ook in de aarde zo. Alles bouwt steeds maar verder door. En de aarde heeft een geheugen. Daar heb ik ook een hoofdstuk over geschreven ja. van die kalk. Dat je, dat je kan zien dat de aarde een geheugen heeft. Dat er ook dingen... In die, dat binnenste buitenkeren Alles, dat is heel wonderlijk. Moet ik dat even iets uitleggen? Hoor. Want als dus in de aard... De aard helemaal zich binnenste buiten keert, Dan zit eerst wat binnen zit. Zit later buiten. En wat buiten zit binnen. Maar alle dingen die daar in die, in die, in die cyclus bestaan... Die worden met de grond gelijk gemaakt. Totaal afgebroken en dan komen ze, ergens, komen ze weer ergens anders, dan bouwt het zich weer op. Het is een eindeloos creatief proces... Die, dat helemaal geen cyclus is. Het is een soort spiraal die zich steeds maar verder ontwikkelt. En dat vind ik een van de grote wonderen van de geologie... dat we dat onthuld hebben. Dat, dat enorme creatieve gebeuren... waar wij dus uiteindelijk ook uit voortgekomen zijn. Ja, maar, en dat is zo mooi, vind ik, van jouw boek, uh, Peter Westbroek... Ja. Wat, wat, ik, wat ik zo mooi vind, is dat je dan... Dus dat beschrijft dat proces. Ja. Die voortdurende verandering. Waar nogmaals geen directie bij aan te pas ja. komt. En Waar verandering op verandering wordt, uh, wordt uh, gestapeld. Ja. Maar in, en intussen. voltrekken zich af en toe de meest afgrijzelijke rampen. Ja. Dat is dat, dat kapotmaken. Alles, alles wordt afgebroken, Het is ook ja. inherent. En als je het niet zou kapotmaken. dan zou ook niet verder een groei zijn. Dan zou het alles ophouden. Ik zou zeggen, als je die, die platentectoniek. Dat, dat verschuiven van die continenten waar de geologen altijd zo druk mee bezig zijn. Als dat proces ineens zou stoppen, dan zou het leven ook eindigen. Dat kan je heel makkelijk aantonen. Ik weet niet of het tijd is om dat allemaal te gaan doen. Nee, maar, je, laten maar... Dat, nee maar laten we dat maar even ja. bewaren. Mogelijkerwijs als mooi, mooi voorbeeld. Ja. Waar, waar het om gaat is dat die aarde, die heeft een geheugen. Dat leg je uit, ja. maar die aarde kent ook destructie. Die kent heel Eindelijk, veel momenten ja. waarop de dingen helemaal kapot gaan. En uh, ja. onze verhouding tot die destructie is een hele rare. Wij denken namelijk nog steeds dat wij de dienst uitmaken. Ja, maar wij worden zelf natuurlijk, als we doodgaan, ook al, uh, al kapot gegaan. Maar aan de andere kant wordt er tegelijkertijd... blijft er een soort imprint in het systeem achter. En ik kan dat niet anders verklaren En van ons. En die aarde die reproduceert dat weer voortdurend opnieuw. En uh, uh, uh, ja, ik, dat vind ik het wonderlijk eigenlijk van het geheel, maar ik kan het niet goed verklaren. Maar wat nu wel belangrijk is, is hoe... Want ik vroeg aan de mensen aan het begin van dit programma, oké, okay, hoe, hoe, hoe, hoe denken jullie over de toekomst van, uh, van, uh, van de aarde? Hoe denk jij dat de meeste mensen over de toekomst van de aarde denken? Ik denk ze er helemaal niet over, denk ik gezegd. Zal nee? Niet? Ja, ze denken misschien het gaat allemaal kapot of het is toch een grote rotzooi of zoiets. Ja, dat denk ik. Ja? Somber. Nou, dit is dat niet, dit niet. Het is ook tegelijkertijd opbouw. Ja, nee, maar wacht even. Dat is wat, ja. wat, wat heel veel mensen natuurlijk denken. Het gaat ja. gewoon, maar wel vanuit een menselijk uh, perspectief. En jij zegt voortdurend, je moet dat menselijke perspectief helemaal niet gebruiken. Nee. Je moet het perspectief van de aarde zelf gebruiken. Juist. Maar en wat we betekent... moeten naar onszelf leren kijken vanuit de ogen van de aarde. Ja, wij nou. zijn zelfs de ogen van de aarde. Wij zijn de ogen van de, Want de aarde. Want toen wij voor het eerst ja. ons, die astronauten de aarde vanuit de diepe ruimte zagen... Hè, met het maan op de voorgrond, was het eigenlijk de aarde... die zichzelf ontdekte voor het eerst in en 35 miljoen eeuwen. Voor het eerst. En die zag voor het eerst zichzelf. Uh -huh. Door onze ogen. Ja. Nou, ga daar nou maar eens over nadenken. Dat is een heel diepe gedachte. De wetenschap is de manier waarop de aarde zichzelf ontdekt. En zijn omgeving natuurlijk. Ja. Nou, en uh, dat is gewoon... Uh, we moeten al die dingen leren omkeren. Ben som... Op een goede manier. Ja. Ben je... Ik ben van mijn hooghuis uit gewoon een ontzettend optimist. Dus ja, dat... <laughs> maar, dat vind ik zo... maar dit wordt dat... ook versterkt door dit boek. Want ik nee, maar je maar... Ook... weet je, wacht even. Dat vind ik, zo... ik ken ook Salomon Kronenberg. Dat is ja. ook een geoloog. En die heeft ook al zo'n soort. Dat ja, heeft ik krijg... iets wat... We krijgen iets geluksavonds door dat vak. <laughs> het is wel een leuk vak. Die kan zeggen. ook heel stralend vertellen ja. dat over, ik weet niet hoeveel jaar. Jij weet het waarschijnlijk wel ook. Kijk, dan staat het ijs gewoon weer tot Parijs. Wanneer is dat? Oh, ja, nou, weet ik niet precies. Daar heeft hij allemaal theorieën over. En dat ken ik niet. Precies. Maar, dat, maar dat, is, dat heeft met het tijdsbesef te maken. Natuurlijk, ja he, die ja, precies ja zeker en, en wat ook zo is dat we hebben zelfs gehad maar dat is al heel lang geleden hoor dat de hele aarde een ijsklomp was en dat je nou, nou is het wel afgelopen even later smelt het ijs en plop alles draait weer maar de aarde ontwikkelt zich vanaf dat moment in een totaal andere richting er ontstaan bijvoorbeeld dieren die waren er daarvoor niet 600 miljoen jaar geleden is dit uh -huh. maar een klein stukje van die hele aardgeschiedenis maar goed dat ook zo'n een klein stukje. Ja. ja, het is niet zo heel veel. Een achtste. Uh -huh. En het laatste achtste hebben we dieren, en daarvoor waar, dan is dat geen dier. alleen maar bacteriën. Even een hele rare vraag tussendoor. Maar heb jij door je studie wel eens gedacht: van, ja, wat doet het er ook eigenlijk allemaal toe? Wat nee, ik doe nee, in het licht. Van, nee? Ik vind nou juist doordat wij natuurlijk, dat heb ik al dat gevoel gehad, dat wij heel bijzondere. Dat in een heel waanzinnig bijzondere tijd leven. Nu ziet de aarde dat voor het eerst. De aarde is nu bezig zichzelf te ontdekken. Zelfkennis op planetaire schaal. Dat is mijn conclusie. Ja. ja ik vind dat iets krankzinnig. En door ons. Wij zijn dus helemaal niet onbelangrijk. Ik vind mensen baten gewoon belangrijk. En ik heb ook echt hoop dat dat allemaal door kan gaan. Maar dat heeft dan weer te maken met... En, en daar komen we nu aan toe met, uh, met zeg maar dat nieuwe wereldbeeld waar je ja. het over hebt. Ja. En hoe wij ons dan moeten en dienen te gedragen... Daar gaat het om. En dan is de vraag. Maak jij je zorgen over klimaatverandering? Ja, ik maak me over al die dingen ergens zorgen. Maar waar maak je allemaal zorgen over? Nou, ik bedoel over dat duizend koppig of duizend. Ik weet niet hoeveel koppen die had in de oudheid. Die hydraat. Ik geloof het maar zeven waren. Maar als je Ja, ben al gauw bij de duizend. Als je iedere keer die kop af Ja, en dan komen er weer twee terug. twee terug. Dus dat grote monster wat ons bedreigt en wat gedeeltelijk voorkomt. Niet helemaal natuurlijk, maar gedeeltelijk uit het feit dat we ons... Zo snel vermenigvuldigen en dat wij maar gewoon die aarde als een soort wingewest beschouwen. Dat is die gewoon niet. En uh, als we dat blijven doen, ja, dan gaat de boel vroeg of laat, je kunt daarover strijden, gaat kapot. En ik heb net gisteren gepraat met een astrofysicus, Harry van der Laan. En dat vind ik een heel belangrijk man, want hij kan het allemaal berekenen. En die heeft ook over dat klimaat heeft zich heel erg druk gemaakt. En hij zegt: Peter, het is echt. het huis staat al in brand. Mensen willen het niet weten, maar het staat in brand. En we moeten nu handelen, want als die tundra's eenmaal gaan, gaan, gaan opsmelten... in Siberië enzovoort, zal dat, die ijslagen die er in de grond zitten... dan komt er een massa CO2 vrij. Dat hou je niet voor mogelijk. En dan komen er mensenmassa's in beweging. En dan is het afgelopen met het beste wat we hebben. Dat is ons rechtssysteem. Dan wordt er chaos, moord en doodslag wordt normaal. En dat moeten we tot... Dit klinkt als een science fiction verhaal. Uh, ja, hij trof, ze, ziet, ze, heeft het mij verteld. Ik weet niet of het, ik, ik zeg, ik kan het niet echt... Uh, dat is niet mijn vak. Ik heb hier met dit gebied niet bezig gehouden. Dan moet je het ook echt bestuderen. Ja. Maar hij wel. En hij zegt, er zijn steeds meer mensen die zich zo over denken. Maar uh, wij zijn zo on, on, dom. En zitten we met dat Clinton gedoe. Dat wij het wel even zullen redden. Dat als je niet dat wereldbeeld erbij hebt dan kom je er niet. Dat nieuwe wereldbeeld is een noodzakelijk ingrediënt... want dat geeft je afstand. En dat is een heel belangrijk punt. Als je niet van afstand naar deze problematiek kan, kan kijken... dan zul je nooit meester worden. Dan blijf je altijd in de ellende zitten. Wat je eigenlijk ook met zoveel woorden misschien zegt... is: wat mij namelijk altijd verbaast he, is dat de voor- en tegenstanders... van klimaatverandering ja. die lijken zo op elkaar... Voor- en tegenstanders lijken sowieso altijd heel erg op elkaar ja. op de een of andere manier. Maar dat heeft daarmee te maken ja. waarschijnlijk. Ja, ik weet het niet. Er zijn allemaal frustraties en het is gepolitiek. Die... Verpolitiek. Uh, wat betekent dat dat het verpolitiekt is? Nou, dat betekent dat natuurlijk. Dat is weer dat je bevangen wordt door angst. Angst heerst. Er is een soort. Angst en onverschilligheid, dat hangt ook, ook, ook bij elkaar. Natuurlijk. En dat zie je overal. Angst voor klimaatverandering, voor de economie nu natuurlijk heel sterk in Griekenland, Spanje enzovoort. Maar, uh, en altijd de korte termijn kijken enzovoort. Neem eens afstand. Ga eens kijken naar de aarde vanuit de ruimte. En deze geweldige geschiedenis. Laat dat eens op je inwerken. En deze problemen, die leer je dan oplossen. En ik kan een heel mooi verhaal vertellen om dat toe te lichten. Dat is namelijk juist dat veelkoppige monster. Dat was namelijk een verhaal uit de oudheid van Herakles. Herakles was een held van de Grieken. En die, had dat, uh, die, die kreeg van de koning de opdracht om dat vreselijke monster te verslaan. Ja. En hij is niet in angst ingekropen. Hij is ook niet meteen dat monster te lijf gegaan. Hij is eerst eens naar dat monster vanaf een grote afstand gaan zitten kijken. En zei, hoe werkt dat ding? Hoe kan ik hem de baas worden? Dat wat is belangrijk, hè? Hoe werkt wat, het? Nou, gewoon wetenschappelijke vraag. Niet als een kip zonder kop al twitterend nee, rondlopen, is, maar gewoon... Hij deed wetenschap op een primitieve manier misschien, ja. maar dit is gewoon wetenschap. Dus je afgaat, hoe werkt dat nou? Hoe zit dat in elkaar? En toen ineens zag hij het licht. Hij zag hoe het moest. Hij heeft een vriendje erbij gehaald en heeft hij een toorts met vuur in zijn handen gegeven. Hij zegt, iedere keer als ik een kop afsla, moet jij meteen die toorts erin duwen... en dan kan er niet een tweede kop, dan kunnen er kunnen niet twee koppen uitkomen. En zo hebben ze dat beest te klein gekregen. Dus je moet eerst afstand wetenschappen. Het is heel spannend allemaal... En je wordt natuurlijk voor iedere keer gedreigd verzwolgen te worden. En dat kan ook allemaal best. Het kan best zijn dat het allemaal heel verkeerd afloopt met de mensheid. Maar eh, als wij natuurlijk verstandig zijn, dan gaan we echt van een afstand naar deze problemen kijken. En dat kun je door die wetenschap. Maar wat is dan het probleem bijvoorbeeld even heel praktisch? Als je het hebt over. Je hebt heel veel organisaties die zich hier druk over maken. Ja. Welke fout maken die? Nou, als ik nou kijk naar bijvoorbeeld uh, Global Change. Dat door de, alle regeringen van de Verenigde Naties, geloof in, ik, in, in, in, in, uh, zijn dat gestart. Dat is een buitengewoon gedurfde probleem om te kijken bijvoorbeeld hoe het, de aarde, de veranderende aarde, wat er allemaal aan de hand is. En de vraag die door de regeringen aan de wetenschap is gesteld, vertel nou eens, wat zijn de prognoses voor over een eeuw? Dan kunnen wij ons beleid daarop afstemmen, stemmen. En meteen kwam er allemaal onderzoek en het is geweldig. Die onderzoekers hebben zich gewerkt, uit de naad gewerkt. Dat wordt wel eens vergeten, maar ja. klimaatonderzoek schitterend. En nieuwe technieken. En de wereld werd afgereisd van, met allemaal boten. En ze keken met vanuit de ruimte en ze zaten in de laboratoria proeven te doen. Ik heb er zelf al meegedaan. Ik heb meegemaakt. Nou, Het was geweldig. En je ziet ineens ook zo leuk... al die wetenschappen die vroeger allemaal op hun eigen bestek zaten... Die kwamen allemaal bij elkaar en die mensen konden ineens allemaal samenwerken. En de dus meest complexe problemen konden ze aan. Dus global change is een zegen voor de wetenschap. Maar. Maar, ik zat erop te wachten. Ja, ik moet die... dat erbij zeggen. Ja. Maar het, het, het probleem is dat ze de aarde niet over in zijn geheel bekeken. maar ze hadden een, een heel klein stukje van af, een splinter van afgeslagen. namelijk die ene eeuw. En daar moesten ze dan het hele dynamiek ja, ja. van die aarde aan reconstrueren. Nou, dat is gewoon belachelijk. En dat is gewoon weer, uh, uh, uh, eventjes, dat is managers, uh, gedoe, managersgedoe, dat. dat is een pseudowetenschap. En daarom is die hele global change, uh, hoewel prachtige dingen oplevert, pseudowetenschap. Maar wat erachter zit, en dat komt voor een groot gedeelte juist weer uit die global change voort. Want daar is, ja. die, daar is natuurlijk veel geld voor geweest om dat allemaal te doen. Daardoor hebben we nou een beeld van de aarde als geheel. En achter die global change zit dus in de, de bodem... niemand heeft er ooit gehoord... Een, een wetenschap die heet Earth System Science. En daar zie je het grote beeld verrijzen van al die eeuwen. Van die, ja. al die m, milie, 30, 40, 45 miljoen eeuwen. Dat beeld van de hele aarde, dat komt daar. En dat moeten we gebruiken als ons kompas. Nou, dat, ja, is... dat is voor mij het belang. Zonder dat beeld... Ja zullen we dan nooit de problemen kunnen oplossen. En dan kunnen we pas die resultaten van global change gaan interpreteren... en ook wetenschappelijk de theorie van de aarde maken... waarbinnen dan de global change moet worden onderzocht. Dit klinkt bijna oud-testamentisch wat ik nu zeg. Nou, dat uh, past je wel. Ik een beetje als ik Ja, toch. <laughs> <laughs> maar, nou ja, kijk, doen we het niet... doen we het niet, en dat heb je wel heel mooi duidelijk gemaakt... in je boek De Ontdekking van de Aarde. Ja. Doen we dat niet, dan, dan leggen wij het loodje... Want die aarde heeft het al, ik weet niet hoe vaak meegemaakt, die gaat gewoon door. Ja, maar je krijgt dan een terugslag, hij heeft een geheugen. En je mag bijna erop rekenen dat het dan, dan komt het weer terug, maar dan heel anders. Ja. En dan gaat het weer op een andere manier, verder. zonder mensen. Maar, dat, maar ja, daar, zonder, daar, ja. gewoon zonder. We hebben dan wel de basis een beetje gelegd voor die volgende, volgende ontwikkeling. Maar het zou toch jammer zijn, ik bedoel, we zijn al zo net op streek. En uh, laten we nou proberen de boel die differentiatieproces van de aarde, daar gaat het eigenlijk om... dat we dat helpen in stand houden. En je krijgt dan ook bijna iets oud-testamentisch. Als je je daar tegen verzet, tegen dat differentiatieproces... Ja, dan, dan ga je naar de hel ongeveer, dat is het afgelopen. Kijk, al dat denken over de aarde tot nu toe, hè? Ja. Dat, was, dat, was, dat was heel christelijk. Ja. En ook door de mensen die zeg maar, niet-christelijk waren... Ja. die dachten toch in een bijna christelijke traditie daarover... Ja. Jij hebt gezegd, ja, dat is allemaal onzin. Dat is onzin. Dat is, dat is design en zo een ontwerp. Nee, ja, nee, de Mierenhoop heeft geen douane, zoals ik al ja, zei. Ja. Toch klinkt jouw verhaal op een bepaalde manier ook als een nieuw geloof. Nou, misschien komt ik ben natuurlijk ooit protestant opgevoed voed, en dat ik daar ook nog iets van, van eh, meedraag en uitbuien. Dat moet natuurlijk allemaal heel erg kritisch. Ook dit boek is niet meer dan een verantwoording. Een, een verkenning, bedoel ik. Uh -huh. En dat moet door allerlei mensen worden, heel kritisch worden bekeken, vind ik... voordat je dat allemaal voor serieus gaat nemen. Dus laten we eerst nou maar eens een fase doorgaan... waarbij we de boel kritisch onderwerpen. En ik geef het hele boek door, allerlei aanbevelingen... Ja. voor een nieuw onderzoek wat gedaan zou kunnen worden. Nou, misschien zouden we daar eens naar kunnen kijken... of dat niet wat echt de belangrijke dingen zijn. Een nieuwe theorie van de aarde bijvoorbeeld. Hebben we niet eens. The Earth System Science heeft niet eens een theorie. Nou ja, laten we daar nou eerst eens aan beginnen. Dan kunnen we berekeningen doen over en, en, en inschatten. En veel beter dan we dat nu kunnen. Dus het, ik zeg altijd, we weten nog bijna niks. Ik geloof dat ik een beetje van de hak op de tak spreek. Nee. Oh, maar dat wou ik in ieder geval zeggen. Uh, mensen denken dat we zoveel weten. En dat de, de, die wetenschap is nou wel ongeveer klaar. Nou, ik schrijf in dat boek... En dat, ben ik, dat heb ik laatst ook op een, op een, congres, een wetenschappelijk congres gezegd. Als... Uh, de werkelijkheid zo groot is als de wereldoceaan, als je dat voorstelt... dan is onze kennis ongeveer zo groot als een garnaal. En toen was er een... Oké, okay, hier hebben we weer een perspectief dat, dat je doet duizelen. Ja, het is ook zo. We weten met het niet. Word je nooit gillend s'nachts wakker van ja, al die perspectief? Ja, regelmatig. Pers en dan moet ik weer naar mijn Torica. Oh, ik heb geen Torica. <lacht> nee. Mijn zolderkamertje in dat straatje waar we wonen. <lacht> en dan ga ik daar maar weer bij het kacheltje een beetje zitten pennen... om het weer allemaal op te schrijven. Maar wat ik nou wil zeggen is dat die man, <lacht> die beroemde was... Dat is een, een biochemicus die daar zat, Shabiro. Ja. Ja. En die, die zei, nou, dan overschat je de kennis van de mens wel heel erg als je zo praat. Hij zei dat ik het overschatte met mijn kanaal. Snap je Ja. Nou, goed. En dat is dus nog veel kleiner eigenlijk. Je zegt, ik doe verschillende aanbevelingen. Wat zou je zelf, stel dat dat zou kunnen... wat zou je zelf heel graag willen onderzoeken? Nou, ik wil gewoon, ik zal je eerlijk zeggen... ik heb dit nou helemaal eigenlijk een beetje op mijn eigen houtje zitten doen. Ik heb heel toevallig, ben ik tegen een paar wetenschappelijke tradities aangelopen... ben ik in betrokken geraakt. In eerste plaats, die Earth System Science. Dat ben ik altijd mee geïnteresseerd... sinds ik gepromoveerd ben enzovoort. Dat is de, grote, de dat zoektocht is de, naar de grote, de grote zoektocht. Het verhaal van aarde. Dat is de grote theorie, ja. ja. En het tweede... Is de geschiedenis, of de, eigenlijk het ontwikkeling van de mensheid. En dat is de theorie van Elias. Heb ik daarvoor kunnen gebruiken? Ja, en dat is een socioloog. Niet, dat de, de sociologen worden daar niet een beetje onpasselijk van. Dat is veel te grootschalig, vinden ze dan. Ja. Maar ik heb niks met die sociologen te maken. Ik heb te maken met de Earth System Science. En dan past dat Elias over de mens, haar fijn in die Earth System Science. Althans, ja. op het oog. Ik kan niet verder gaan. Ik kan het niet berekenen of zo. Maar het ziet er zo ontzettend veelbelovend uit. En dan, ja, dan denk je, dat is gewoon een verhaal. En dat doet niemand. Geen geoloog zal ooit naar Elias, die weten ze niet eens. En een, die sociologen die kijken echt niet naar de aarde. Ook, ook Elias niet. Dus uh, het leuke is, als je die twee bij elkaar... dan krijg je ineens een perspectieve. En dat heb ik nou in mijn eentje zitten ontwikkelen zo'n beetje. Of, of het komt niet verder dan een verantwoording. Of dan hier een verkenning. En ik, heb dat, ik voel me langzamerhand een beetje vereen, vereenzamen. Ik denk, is straks... Blijkbaar wordt het nog niet duidelijk. Ik vind dat gewoon allemaal jongens... Een roepende in de woestijn. Ja, dat er weer klinkt... zoiets wordt. En dat zou zo jammer zijn, want het is echt nodig. En uh, die, die jongens, die, uh, die, die, die, die, die moeten dat gaan overnemen. Die knulletjes die nou allemaal aan de universiteit zitten. Want kijk, dit nam jij mee. Die ja. time van deze week. Ja. Met uh, de vijf ideeën die de wereld gaan, uh, gaan veranderen. Nee, meer telefoontjes bijvoorbeeld en zo. Weet je? Ja, ja, dat, dat zal wel meer de wereld wel veranderen. De, hè, de vijf ideeën die de wereld gaan veranderen. Good en, business, zegt hij er dan bij. Bill Clinton. Ja. Met, zijn aard, met die aardbol ja. zo gezellig in zijn. In zijn, uh, in zijn handen. In zijn handen. Ja. Kun jij je voorstellen. Als, als jij nou die cover had mogen maken. Hè, met, deze, met, met, met een aardbol daarop. Wat zou jij dan voor beeld hebben willen gebruiken om duidelijk te maken waar het om maar gaat? Waar het om gaat. Nou, dan zou ik weer zo. Die oude beeld van de aarde met de maan. Dat, vind ik eigenlijk dat zou je doen. Ja, Gewoon ja, ja. vanaf de maan. En dan aarde. de aarde laten zien met geen Bill Clinton ja. daarop. Niet te zien. En dan kijk je naar. Uh, je moet denken aan die, die. een van die astronauten die zei dat hij daar. hij strekte zijn hand uit en het was zo groot als. met zijn lange arm. dat die, die, die, die, die maan was ongeveer. of de aarde bedoel ik was zo groot als de nagel van zijn duim, zei hij. En hij was. Hij heeft hij gehuilt gewoon midden in de ruimte toen hij dat zag. En dat die enorme nostalgie die overheen kwam. Bill Clinton mocht vijf ideeën lanceren oh. die volgens hem oh ja. de wereld heb gaan veranderen. Gelezen, want... Nee, ja. maar ik, we laten Bill Clinton ook even. Bill Clinton. Ja. Je krijgt van Is mij het... twee minuten om er twee te formuleren. Ik twee? Twee ideeën die de wereld kunnen gaan veranderen. Nou, in de eerste plaats, ja... Vind ik het meest urgente dat we afstand leren nemen van uh, de problematiek. Uh, en het, en, en dat, dat we dus een theorie maken van de aarde. Dat lijkt me ontzettend belangrijk, want daardoor krijg je ineens dingen inschatten en kwantificeren enzovoort. Dat zou nou zo nuttig zijn. Het blijft toch allemaal zo, zo in een beetje gelul, weet je wel? aan de ruimte, wat ik dat, die aarde. Letterlijk en figuurlijk. Ja, precies, ja. En. Uh, uh, dat, dat moet gebeuren en ik denk dat dat heel belangrijk is. En verder natuurlijk moeten we van daaruit, vanuit dat perspectief, opnieuw kijken. En natuurlijk, we moeten ook technologie doen natuurlijk. Dat moet ook keihard. die, die energieproblemen, die moeten worden aangepakt. En de Van der Laan, met wie ik, die ik zo net noemde, die man met wie ik sprak, dat die, had ook een, ja, die had daar ook een heel plan voor. Het ligt klaar. En hij zegt, wij kunnen dat, hij was met een commissie bezig om dat voor te stellen aan de Europese Commissie. Ze kunnen in al die zuidelijke landen van Europa, Spanje, Frankrijk en, en vooral ook Italië en, en, en Griekenland, kunnen ze overal uh, uh, uh, zonnepanelen neerzetten. Er is dus genoeg zon en die kunnen heel Europa van, van, van, uh, van energie voorzien. Ja. En dan kunnen we van die ellende af. En dat geldt voor de hele aarde, je kunt dat overal doen. Nou, ja, ik vond is... dat een fantastisch plan. En bovendien help je dan die landen nog eens een ja, het... keer als Europa. Dat zou echt een mooi Europees project zijn. Peter Westbroek, ik geloof je meteen helemaal zonnepanelen. Een grote theorie van de aarde. Maar intussen zit ik hier met die time en ik heb het even voor je opgezocht. Oh ja. Vijf ideeën die de wereld gaan veranderen. En wat is idee 1 van uh, Bill Clinton? Meer telefoontjes. Ja, telefoontjes betekenen vrijheid. Ja, dat gaat niet opschieten. Nee, dan zie ik met die telefoontjes al dat gelul weer... Ja. Weet je wel, dat ges, ge, dat, die, die, al dat ges, gemekker van die kinderen die allemaal zeggen... ik ben gisteren naar mijn oma geweest, weet je wel. dan moet de hele wereld ons zo nodig weten. Ik denk, jongens, neem een beetje afstand. Het is echt weer de vissenkom waar we het ook al over hadden. En daar komen we maar niet uit. We moeten uit de, de vissenkom. Peter Westbroek, ik wil je bedanken voor dit uh, gesprek. Ik sprak in Brans met Boeken met Peter Westbroek. Emeritus hoogleraar geologie. En van hem verscheen bij uitgeverij balans. De ontdekking van de aarde. Het grote verhaal van een kleine planeet. Dadelijk naar achter is hier omroep. Max en Margreet Rijntjes gaat praten met Hedy Dancona. Die 75 gaat worden en een biografie krijgt. Maar dat na het nieuws van achter Ben ik wel. Volgende week. Jij bent al 75. Ik ben al ja. Nou, gefeliciteerd Hedy. Ja, jij bent de Peter Wisbroek. Volgende week, wou ik ook nog even zeggen op de Valreep... is hier het NTR-programma Mandjaren.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 Max in Carré of luister. Opium. Morgen tussen half drie en half vijf. Radio 1. Het nieuws van alle kanten. Max is de kleinste publieke omroep en door de bezuinigingen gaan we een deel van onze programma's verliezen.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 Liefde en tragedie. Topdans en live muziek in een meesterlijke choreografie van Ed Wubbe. Romeo en Julia van Scappino Ballet. Ongewoon fascinerend. Binnenkort in de Rotterdamse Schouwburg en 30 andere theaters. Kom op zaterdag 29 september naar de NVM Openhuizendag. Kijk op funda.nl.